Fan FM, het ZFM radioprogramma op de woensdagavond, waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar favoriete groep artiest mag laten horen en toelichten. Vanavond een aflevering van Fan FM met twee uur lang de Rolling Stones. Afgewisseld met mooie verhalen van Peter van de Boogaard. She would never say where she came from.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 Welkom luisteraars van FNFM. Dit keer heb ik uh, grote Rolling Stones kenner, Peter van der Bogart. Maar volgens mij niet alleen de Rolling Stones kenner, maar een hele brede muzikale kennis. He? Ja, ja, Wel, ja. Uh, echt, echt, alles, echt gek van ja. muziek uh, vanaf uh, ja. geboorte af zal ik bijna zeggen. Ja. En ja, de Rolling Stones waren er altijd en dat ja. was ook gewoon mijn eerste... Maar vraag hoe oud je bent. Uh, ondertussen ben ik 59 Oh ja, dat dus heb je niet echt bewust meegemaakt in het begin. In de beginjaren natuurlijk niet bewust nee, nee, meegemaakt. Nee. Heel eerlijk, mijn eerste concert was pas in uh, 1981. <laughs> ja, dus dat je het echt actief. Toen heb ik er ook wel heel, heel veel, ik heb ze heel veel gezien. Ja, de Rolling Stones, ja? Ook in het buitenland. In, in, echt waar? in, in Wembley ja? vooraan gestaan. En, uh... Oh, te gek, een echte fan, ja. Ja, ja ik ben wel echt een ja? fan, ja. ja? Maar goed, laten we ja, even teruggaan. Maar... Uh, Peter van den Boogert, echte standvorter? Uh, um, um, um, uh, zo oh. voel ik het wel, maar ik ja. ben het niet. Nee, je werd hier niet geboren? <laughs> ik ben uh, hier zelfs niet geboren, tot groot verdriet. Uh, <laughs> want het ziekenhuis stond in Haarlem. Oh, oké. Okay. Ja. Uh, dus ben ik, een, uh, ben ik een mug, ik ben geboren Haarlem. Maar ik ben wel meteen weer. Naar Zandvoort, uh, ja, na, ja. na drie dagen was ik in Zandvoort. Ja, maar dat vind ik ook. Dat telt tegenwoordig niet, hè, want thuisbevalling is uh, moeizaam, toch? Hè? Nou ja, dus we hebben thuis altijd de strijd. Mijn vrouw Hilda is wel uh, oh, in Zandvoort geboren. He? En mijn zoon is ook weer in het ziekenhuis in Haarlem geboren. Ja. En mijn dochter is weer thuis hier in Zandvoort geboren. Oh. Dus het is altijd de meiden Hele tegen die jongens. Ja. ja, ja. En altijd hier in de buurt? Geboren, ja, ja, ik heb ja? hier altijd op de Tolweg gewoond. Ja. Uh, nu woon ik één straatje verder in de Vinkerstraat <laughs> Ik ben, ben wel even een paar keer uh, ja, ik, natuurlijk, heb ook, ja, ja. ik heb ook tien jaar op de Kost gewoond. gewoond oh, oh. Je kent het hele dorp, ja En, en uh, Oosterparkstraat en nog uh, wat Maar Oké, okay, maar uh, waarom de liefde voor de Stones? Ja, hoe komt dat, hè? Mijn eerste plaat was, de, nou ja, buiten natuurlijk voor mijn leeftijd, dat het met Abba, denk ik, begon. Ja. En toen had ik een verzamelaar van de Beatles en dat vond ik wel goed. Maar toen kwam ik de Rolling Stones tegen. En het allereerste nummer dat ik leerde kennen was Ruby Tuesday. Ja. En um, ja, dat pakte me zo verschrikkelijk ja. bij mijn strot. Oké, okay, ja. En dat, dat is altijd gebleven en dat gebeurt nog steeds. En ik heb ze uh, dit jaar weer gezien en het was weer weergeloos goed. <laughs> ja, ze wordt steeds minder, maar uh, de stem blijft goed en zo. Hè? Het, uh, de stem blijft goed, maar ook de power, de energie die er weer in zit. Ja? Dat, dat is dat echt vind weer belangrijk, ja. heel erg goed. Ja. ja. Ja. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Het is überhaupt ongelooflijk. Die man Mick Jagger is uh, bijna tachtig. En dat rent ja. dat nog steeds over het podium heen. <laughs> dat je denkt, hoe kan het? Hoe houdt hij het vol inderdaad. Ja. Nee, dat heb je gelijk. Ja, de energie die er afstraalt. En dat, dat is zeker, ja. Ja, en die is echt weer... Uh, ja. Ja. En wat is er zo mooi aan Ruby Tuesday? Ja. Uh, een van... Ja, er zijn... 100, 200 nummers die je heel mooi vind, maar... Uh, je moet een keuze maken, uh, ja. Uh, Ruby ja. Tuesday was gewoon de eerste. Dat was het eerste wat ik hoorde. Oké, okay, ja. En um, dat, dat greep me beter. Ik weet niet waarom. Dat, ja, ik vind ja. het nog steeds uh, natuurlijk een prachtig een mooi nummer, nummer. maar. is okay, ja. Ja. Maar niet zo'n hele vroege werk. Maar, come on en zo. En ja, en, ook. Dat ja, dat, dat kwam allemaal Meteen daarna kocht ja. ik de, een album Stone Story. Ja, oké. Okay. Ja. En daar stonden al die oude nummers op. En ja. die vond ik ook echt allemaal te gek. Vanaf inderdaad, Command tot, uh, ja, ja, mooi, tot ja. nu. Ja. Ruby Tuesday was het voor Satisfaction of daarna? Een beetje rond die tijd denk ik ook wel. Ik denk hè? ook ja. rond die tijd, ja. ja. Ik denk daarna. Ja. Ik zie het niet op je lijstje staan. Dus, uh, ja. ja, ik heb Satisfaction heb ik niet gekozen, want ik denk ja, die kent iedereen wel. Dan. <laughs> en Ruby Tuesday is een van de mooiste, ja. Maar je nummer Painter Black, die we nu gaan draaien, vind ik helemaal zo mooi. Dat, ja, ja, maar dat is natuurlijk ook uh, twee keer een hele grote hit geweest. Ja, uh, ja. Als toch ja. al geen nummer, ja, het was oh. nummer één geloof ik ook nog. Ja, ja. Uh, Tour of Duty. Ja, Tour of Duty, ja. ja. Maar het intro al. Maar dat intro dus, is ja. zo te gek. Ja, ja. De, ja, dat is echt prachtig. Je hoort ook echt nog de. <laughs> ja, je hoort het er allemaal ja. aan de andere kant, ja, ja. Maar ook de teksten vind ik best wel mooi, inderdaad. Ja, ja, ja zo heel triest is het. Dit is was wel nog een... Brian Jones, hè? Ja. He, die, uh, ja. Die er echt wel die invloed in, in de honderd. Ja, ja. Brian Jones is wel belangrijk geweest, denk ik. Hè? Zeker. Ja. En dan, ik vond eigenlijk wel een van de nummers... waar Brian Jones echt een stempel op heeft gezet... is oh, Painted okay. Black. Ja, ja. En ik denk ook dat ik daardoor een beetje um, heb gekozen. Maar het is heel moeilijk kiezen uit uh, zoveel uit nummers. Zoveel nummers. ja. ja. see this thing happen. Wil je er wel eens een beetje in uh, periodes indelen of zo? Of? Nou ja, als je uh, de, de periode, natuurlijk met Brian Jones. Ja, klopt. Ja. Dan krijg je de periode met Mick Taylor. Ja. Geweldig klopt. gitarist. Ja. En. Uh, ja, dan de periode met Ronnie Wood. Ja. En dan hebben ze heel veel. Uh, ja, ze hebben echt wel goed ontwikkeld. Het begon natuurlijk met een, eigenlijk een beentje dat alleen maar covers deed. Ja. Toen werden Mick en Keith opgesloten om een nummertje te gaan schrijven. <laughs> en ja. Uh, nou ja, tot ja, aan... Uh, ja. Ja. Ja, het was ook niet normaal in die tijd hoor, dat uh, groepen of artiesten zelf een nummer schreven. Dus ook een beetje door de Beatles en andere artiesten gekomen dat ze zelf dat nummers gingen schrijven. Door de Beatles dat ze zelf nummers gingen schrijven, ja. ja. Ja, ik denk wel dat er een goede wisselwerking was tussen die twee groepen. Zeker. Ja. De... Geen haat of nijd, echt elkaar. I Wanna ja. Be a Man uh, was het tweede singeltje geloof ja. ik uh, ja, van, de... van de Rolling Stones. En dat is een nummer van de Beatles. Die hebben ze echt gegeven aan de Rolling Stones. Ja, ja, ja. toch goed hè. Ja. En ze hebben, nog onder... ze hebben nog een paar keer samengewerkt en uh, waren ook echt wel bevriend en... Ik dat het in de jaren zestig... wel een strijd was. Je was of voor de Beatles... of voor de Stones, maar... <laughs> ja, dat is waar, ja. Ja, ze, ze zeggen dat de zo zoveel wilde waren, ja, maar... vind ik eigenlijk ook niet. Nee, de Beatles waren... wel heel netjes, hè, met ja, een beetje... een net pakje en zo, ja, en een om en ik, zo. Ik vond, ik vind het... zo ook achteraf gezien. Ik heb de Beatles natuurlijk nooit meegemaakt, maar... Nee. Ja, ik vond het... ook braaf. Ze waren niet heel braaf, maar... Nee. Maar... En het klinkt af en toe zo... Ja, een beetje lief. En, <laughs> ik vind ook echt... Van de Beatles ze hebben hele goede nummers gemaakt. Maar ik vind echt niet alles goed. Nee, nee. Ik, nee. Er zitten vreselijke carnavalnummers tussen. <laughs> maar en maar dan rol ik sowieso over. Ik ben een beatles dus pas op. <laughs> <laughs> ik weet ook van de Beatles van veel. Ja. De waardering is er wel. Ja. Maar ja, nou... echt nummers dat ik denk van help... Nee, ik bedoel niet het nummer 11, maar, nee, okay, ja, ja, maar wel ja. van. Um, ah, maar ik durf zelfs te zeggen dat over 100 jaar. kennen we de Rolling Stones niet meer, maar de Beatles wel. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Nee? <laughs> ik denk dat ze <laughs> ik denk dat, uh, de Rolling Stones ook zeker nog kennen. Ja? ja? Ja, ja. Die vind je wel een beetje tijdloos, tenminste wat ze allemaal hebben. Absoluut achteren. tijdloos. Ja? Maar dat zie je ook aan de concerten, wat er komt, aan jeugd. Ja. Mijn eigen dochter kwam uh, de laatste keer ook nog verrassen. Ja? Voor het concert komt ze opeens binnen. Ik wist het niet. En, mm -hmm. uh, dus ik wou er zo graag heen. <laughs> Wat leuk. Ja, Leuk om te horen. Ja. Ja. En dan ben je nog samen gegaan ook. Nou nee, ze kwam. Dus wij stonden, ik stond al met, uh, met mijn vrouw. Stond ik al uh, vooraan. De en uh, zij ja. kwam uh, de boel nog even. Uh, nog op, meer op vrolijke. Wat leuk. Ja, en dat was heel leuk. En ze vond het ook te, echt ook te gek. En ik weet ik ook, een paar jaar geleden speelden ze op pop Ja. En we gaan met een paar jonge jongens. En daarna, die vonden het ook wel leuk de Rolling Stones te zien, maar ze kwamen echt wel voor de jongere bands. Ja. En dus ze op een gegeven moment, uh, wij gingen vast naar voren, van de Rolling Stones zouden komen. Ja. En hun zouden wel later komen. Maar na het concert tref ik ze. En ze vliegen me ongeveer om mijn nek heen. <laughs> ja. Wat zijn ze goed. We dachten dat het een oude, oude mannenband was. Maar wat een power. Wat een energie. <laughs> en ze gingen gewoon helemaal uit het dak. Ja, ja, dat hadden ze ja. nooit verwacht. Nee, inderdaad, dus er waren ja. weer een paar fans bij. <laughs> Sympathy voor de Devil daar nog wat over te vertellen. Is daar nog iets speciaals. <clears throat> ja dat zal wel ongeveer uh, het beste nummer van de Rolling Stones zijn. Uh. Ja, volgens jou? Volgens mij. Ja, okay. samen met Kimmy Shelter. Maar ja. sympathie voor de devil. Uh, ja, alles, alles komt bij elkaar. En uh, het is spannend. De tekst is spannend. Uh, uh, het, het is een geweldig live nummer. Ja. En uh, iedereen uh, doet natuurlijk mee. Hoehoe. <laughs> ja. En waar gaat de tekst over? Ja, nou vraag, vraag het Mick Jagger zelf. Maar... Het, uh, er komt zoveel in voor. Ja? Maar het gaat natuurlijk toch een beetje over een duivels persoon. Okay. Die in ons is getreden en uh, in ons. Die, overal, die overal op de, duikt, hè? die de, die de kennis doodschoot. En, uh, oh ja, ja. daar heeft hij het ook nog over klopt. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dat is toch wel de duivel die daar een uh, centraal oh. in staat. Yeah. Wat, die, wat, wat hij op dat moment gewoon heel erg interessant vond ook. Sympathy voor de Devil. Dat is er ook een Brian Jones nummer, wel. Nou, nee. Was hij daar een beetje aan het einde? Al, ja? was uh, ja? Brian Jones <laughs> al uh, niet meer echt actief bezig. Ik heb wel die uh, video gezien over het opnemen van dat nummer inderdaad. Ja, hij wel. Ja, was dat nog wel achteraf inderdaad. Maar dat was dat al. Wel, achteraf, maar, ja, maar Sympathie voor de Devil. Je zegt wel uh, mm. Keith Richards en uh, Mick Jagger. Ja, toch wel. Wat ik wou eigenlijk terug, je zegt net uh, Brian Jones, Mick Taylor en Ronnie Wood. Dat vind jij fases, maar dat vind ik meer de bezetting. Heeft het ook impact gehad op de muziek van de Rolling Stones? Ja, ik vind wel, ja, zeker. Ja? Uh, met name Mick Taylor. Ja? Oké. Okay. Vind ik echt wel dat het gitaargeluid... Uh, mm -hmm. Mick Taylor was er ook bij, op Pink Pop bij jaar geleden. En dat was echt uh, eventjes kippenvel. Ja? Oké. Okay. Ja. Maar welke nummers bijvoorbeeld van Mick, Mick Taylor... Jij? Brian uh, weet je ik wel, dat ik heb hem uh, bij een live nummer. Uh, Midnight Rambler? Uh, Midnight Rambler. Is dat van hem, 1970? Daar speelt hij op inderdaad. Ja. ja. En geweldig, die gitaarsolo's. Ja. Maar hij heeft er niet veel nummers geschreven of zo. Nee, of, dat niet. Maar, dus zijn impact maar op Maar je hoort wel die gitaar erin. Ja, oké. Okay, yeah. En het is ook wel uit hun sterkste periode. Zeker met, met Sticky Vingers en Beggers Bang it, uh. Ja, zeker. Dus dat vind je toch wel rot die tijd, ja? Ja, dat is een beste periode. Ook met Mick Taylor? Uh, Koppel je dat meteen eraan of niet? Die, uh, die, die, die kwam toen wel, ja. Toen Brian Jones ja, ja. overleed, uh, ja. kwam Mick Taylor meteen erachteraan. Ja. En of dat, ik, ik weet niet of hij bij het schrijven van invloed is geweest, dat denk ik niet. Maar er zat wel een bepaalde Als gitaar, power ja. in ja, ja. ja ik weet niet, niet dat Ronnie vragen. Wood veel minder is hoor, want die vind ik ook heel goed, maar... Ja. Die schrijft ook niet veel nummers volgens mij, hè? Nee, nee. althans niet voor de band. Ja. Maar dat is de, meer de de de macht van Mick Jagger en Keith Richards dat ze ja, weinig, ja. Ja. weinig toelaten. Dus schrijven ze echt nummers samen of denk je? Ja, vroeger wel. Nou niet meer? Uh, heel veel kwam meer, uh, Keith die verzonnen eigenlijk meer de de melodieën en die ja, kwam met de vooral de riffs ja. ja, ja. die pesten die er gewoon uit ja. s'nachts, <laughs> het liefst <laughs> ja, had veel de, uh, rare tijden had hij ofzo begrepen, ja ja en, uh, en Mick, die schrijft de teksten eroverheen. Ja. ja, knap hoor hoe ze dat toch al volhouden in al die tijden vanaf, nou ja, 1964 Zes, of zo, 60 jaar denk ik nu. Oh, 62 jaar, inderdaad, ongelooflijk ja Hoeveel LP's hebben ze gemaakt eigenlijk? Ook wel een paar, denk ik. Hè? Ja, nou ja, dat, en, dat zijn er wel een aantal. Mm -hmm. Ik durf het even niet zo te zeggen, maar, maar op zich valt dat wel mee. Dat doet echt wel, er zitten jaren tussen. Ja. Zeker, zeker de laatste 20 jaar, 30 jaar. Ja, dat doen ze niet veel meer. Nee. Uh, komen er niet heel veel albums uit. Nee. Vermoedelijk als het goed is volgend jaar. Oh ja, weer eentje. Komt er eentje. Oh, Oké, okay. ja. Oh, uh -huh. uh -huh. Even terug naar het beginperiode. Hoe zijn ze bij elkaar gekomen? Nick en Kiet waren hele oude schoolvriendjes, al vanaf hun vijfde, zesde jaar zo'n beetje. Oh. Uh, maar toen zijn ze elkaar uit het oog verloren en ze kwamen elkaar weer tegen, uh, mag ik gokken, toen ze een jaar of zeventien waren. Oké, okay, ja. Yeah. Op een station, op een treinstation en... Uh, ja, zo is het begonnen, en ze, en ze had uh, een paar bluesplaten onder zijn arm en zo raakten ze weer aan oh, de praat. Op die en de ja. liefde voor de blues brachten ze uh, samen. Ja. Ja. En dan uh, ja, urenlang luisteren naar die echte nou ja, Muddy ja. Waters. Uh, ja. Dat soort uh, oude bluesgasten. Yes. Ja. En, daar, en dat hoor je ook in de sound van de Rolling Stones gewoon terug. Het, het is, ja. Zeker in was Het echt puur Rhythm Blues rhythm Blues. He? Ja. ja. ja. Met een Daar grote voorliefde voor blues. Ja, grote En later rocken. wordt het wel wat meer rock, maar het, het, toch zit altijd die, die ja, blues-sound blues, ja. erin. Ja, ja, oké. Okay. Ik, ik vind die eerste periode erg mooi hoor, die rhythm en blues. Dat ja, is, uh, prachtig. Ja. En ook echt alleen maar fantastische nummers zo'n beetje. <laughs> en, <laughs> een echte dat het echt Ja, maar dat hield echt <laughs> niet op. Gewoon hit na hit. Ja, ja. Ongelooflijk. Ja. Dus zowel de Beatles als de. Ja, dan kom je weer op die Beatles. Maar ja. Ja. die wisselden elkaar ongeveer af in de, in de top. Klopt, ja. ja. Maar volgens mij hebben ze dat ook een beetje gepland, hè? Ze hebben het toch wel afgesteld. Dat nou, ik breng nu een nummer uit en dan jullie even niet. Dat en dan zo ongetwijfeld, even, dus ja, ongetwijfeld zal het contact geweest zijn. Ja. Ja. Ja. ja, ja. ja, je weet bijvoorbeeld toch ook wel dat de Beatles zijn door Decca niet aangenomen, hè? Dus daarom hebben ze het maar goed gemaakt met de Rolling Stones. <laughs> Maar Brian Jones die is, uh, die is, is degene die de Rolling Stones heeft opgestart eigenlijk. Ja, dus uh, om het, uh, inderdaad. Dus we zaten bij Mick en Keith die ja, elkaar sorry, tegenkwamen. Ja. Natuurlijk, uh, Brian Jones... Uh, uh, die wou echt die band oprichten. Dus die vroeg ja. van, nou, wie komt erbij? Mick kwam erbij, Keith kwam erbij. Uh, en um, Charlie Watts natuurlijk uh, op drums erbij. En dan was er nog een... Uh, een uh, een gast die had een uh, basgitaar en nog veel belangrijker, die had een, een grote versterker. Ja. Dus nou, die komt er ook bij, dat was Bill Wyman. Oh, dat okay. werd de bassist. <laughs> <laughs> en die is er tot halverwege jaren tachtig ook altijd bij geweest. Ja, ja. Aardige kerel trouwens. Ja, heb je die ook gezien met zijn Ja, hij Kims? kwam ja. op een gegeven moment, hij heeft een boek geschreven uh, over uh, 50 jaar Rolling Stones. ja. En die heeft die, hij. Uh, hij uh, een signeeractie in Amsterdam. Ja. Yeah. En daar ben ik ook heen gegaan en ik heb een oh, uh, boek yeah. gekocht, laten signeren. Oh, gek. En Ik heb echt eventjes met hem staan praten. Zo. Ja. Dat is echt, uh, echt leuk. Ja. ja. Want waarom is hij eigenlijk uitgestapt? Waar oh, was het zat. Het tournee of zo? Of, nee, het was dan? vooral de. Uh, de, de, de macht tussen Mick en Keats was hij zat. Het gekibbel was hij zat. In die tijd oh. hadden ze nogal een beetje ruzie. Ja, ja. En dat voor ik uh, helemaal uh, oud en uh, vergaan ben... wil ik nog voor mezelf oh. lekker ongedwongen oh. met veel plezier muziek maken. Nou. Ja. En dat heeft dat hij gedaan. Is, ja. Hij heeft zijn eigen band opgericht. Uh, ja, Bill yeah. Wyman en de Rhythm Kings. Ja. Heel veel opgetreden in uh, Paradiso vaak. En ja. En dat was ook heel leuk. En, ja. uh, gewoon leuk, je je ongedwongen. Het ja. uh, ging echt om de lol, plezier. Vaak ja. ook uh, bekende uh, artiesten erbij. Ja. En weinig uh, stoonsnummer tot aan uh, nou, misschien één of twee. Ja. Hooguit. Ja, ja. B-E-A, just we don't rock star En Jones, in de, zijn dit alles heel belangrijk geweest denk ik voor de Stones? Hij is een van de oprichters. En, en ja, hij was vreselijk getalenteerd. Ja? Alleen hij heeft zichzelf echt helemaal uh, aan gort geholpen ja. door drugs en drank. En, uh, ja, zeker. Dat hij het gewoon ook zelf niet meer wist. Nee, nee, nee jammer hè? Dus uh, dat werd onwerkbaar met hem. Ja. Maar hij was ook uh, muzikaal denk ik heel belangrijk. Hij heeft zijn nieuwe instrumenten. Ja. Uh, ja, die zit en ja. uh, Hij kon alles bespelen wat hij in zijn handen kreeg. Ja, ja. ja hij is wel tragisch aan zijn eind gekomen. Dat is wel jammer, inderdaad. Ja. Het was heel ja. tragisch. Hij is eerst de band uitgeschopt. Ja. Dat was al uh, voor hem natuurlijk verschrikkelijk. Zijn eigen band ja. uitgeschopt. Ja. Ja. En toen is hij uh, ja, onder mysterieuze omstandigheden verdronken in zijn <laughs> zwembad. En het is nog steeds de vraag: is hij echt verdronken of is hij vermoord? En om ja, hem wat onder het water houden. Ja. ja. Maar toch van hem af te zijn of zo of wat ook. Ja. Nou, niet door de Stones, maar. Uh, oh, door iemand anders. Door ja. iemand anders. Oh. Er is een tuinman die is verdacht en ja? zijn vriendin was verdacht. En ja. Oh jee. En er zijn films over gemaakt en. Uh, ja? ja. En die heb je ook allemaal gezien. Ja, ja, ja tuurlijk, ja. ja. ja. ja. <laughs> heb je het boek ja. nog gelezen van Mictje? Ja? Of van uh, Keith Richard? Van Kiet ook, ja. En van Milik en van Bill zo, Wyman Bill Wyman al, ja, al die ja. Ja. ja. En zoveel boeken, ja. ja. van Kiet is dat, dat is een prachtig boek. Dat is, een, dat is gewoon een, jeugd, uh, een jeugdboek. Ja, toch wel, ja. Ja, is echt leuk hij heeft ja. die echt fantastisch beschreven. Ja. Of het allemaal waar is, uh, <laughs> dat langs weer midden, maar <laughs> hij schijnt het echt allemaal goed te weten. Ja. Ja, het maar het waren in ieder geval sappige verhalen allemaal. Ja, hij heeft natuurlijk ook wel wat meegemaakt. Dat geloof ik ook Ja, wel, ja. dat ja. Had, uh, geloof ik ja, zeker. Ja. Ja. ja, die jongens ja. hebben wel lol gehad. Ja. ja, wat ik me best kan herinneren... op een gegeven moment hebben ze die... Uh, dubbel OP gemaakt, hè? Mainz, Mainz, Mainz, Exile Main Street. Ja. Ja. Ja. Dat ze daar in Frankrijk... in dat kasteel... die plaat ja. hebben opgenomen. Hè? Dat is ook van die ja. raar tijden wat je net zei. Nou, nou, ja, daar is, kwam ja. iedereen langs... en. Uh, <laughs> Lekker de hoop, de hoop drinken en de hoop uh, gaan blowen En nog wat uh, ja. meiden natuurlijk links en rechts. Ja, dat ja. is één groot feest geweest. Ja, ja, En toch een mooie plaat geworden. Ja. En een uh, schitterende plaat ja. geworden. Ja. Rauw, maar wel ja. nou, heel erg goed. Ja, dat was echt wel rock'n'roll, ja. Ja. ja. ja, dat zijn mooie tijden geweest. Ja, van de Rolling Stones natuurlijk ook bekend op een gegeven moment. Zijn ze uit Engeland vertrokken voor de belastingen? dat kruis? was op die ja. periode, ja. Voor ja. de belastingen gingen ze weg. Ja. En ook wel een paar, uh, dat, dat ze opgepakt konden worden wegens drugs en uh, rechtszaken met Keith Richards. En... Ja, ja, ja, ja, ja. Dus in Frankrijk zaten ze wel lekker veilig. Oké, okay. dat is niets van last, nee. nee. Ja, in Canada is je toch ook gearresteerd, Keith Richards? Dus ja. ja. Ja, toen werd het echt spannend. Ja, waarom? Ja, toen uh, hing er echt een uh, celstraf van een uh, heel veel jaar boven zijn hoofd. Oh. En daar is hij uh, gelukkig onderuit gekomen. Oké, okay. ja. Heeft hij wat moeten toezeggen of zo? Uh, in... Ze hebben geloof ik een gratis concert uh, gedaan en hij heeft wat uh, uh, voor het goede doel. <laughs> zo heeft hij zich eruit weten te, ja, te kletsen. Okay. Ja, ja. Ja. ja, maar dat was wel een heel verhaal. Ja, dat beschrijft hij ook heel mooi in zijn eigen boek. Zo. Ja. Toen hebben ze ook dat nummer geschreven. die stappen hoort op die trap of zo. Dan komt hij uit die cel. En dan... Ja, maar voor mij is dat. Ja, maar, ja, maar dat maar was weer nummer. een eerdere rechtszaak. Dat oh. was in, in Engeland met ja. zowel Mick als Kiet. Oh, allebei. Dat klopt wel, ja. Toen ja. hebben ze inderdaad. Uh, ja. Dat zijn inderdaad, dat zijn cellen. Je hoort ja. ook die celdeuren opengaan ja. en dan mogen ze eruit. Of ja. Dicht ja. ja Dat was een rechtszaak met Mick en Kiet. Oh, maar dat allebei. ging om een beetje om soft drugs. Ja, in die tijd. Uh, ja, zal dat verzoek, wel ja, erg strafbaar ja. geweest zijn, maar. Ja. Het zijn niet alleen maar liefdesnummertjes, hè? Nee, nee het Leuken. gaat echt uh, over... alles, ja. Over, alles. Ja. over uh, Van, van de echt schokkende gebeurtenissen... tot inderdaad een, uh, een, nou, een liefdesverhaaltje. Ja. Uh, ja, ja. Ja. ja, dat gaat alle kanten op. En natuurlijk, Tonk uh, Women is ook een mooi nummer, hè? Ja. Dat is meer daar een zit... country nummer of zo? Of? Nee, nee, dat is gewoon een, uh, ja, Daar zit zo'n heerlijke ritme in... Het is ook absoluut een van mijn favoriete nummers. En het begint al, tik, tik, pong, pong. En dan zet dat in, die, die gitaar. En uh, ja, ja, prachtig. Ja, ja, ja, zeker mooi. Geweldig nummer. Ook live. Ja, ook fantastisch. Ja. En natuurlijk een grote opblaas poppen. De Honky ook wimmen uh. <laughs> Ik kan me die animatie herinneren. Dat, zo, dat is zo'n... Uh zo'n uh, vrouw die op de tong van de Rolling Stones ja, ja. ja. nou ja nou, dat soort ja. ja Dat is ook te gek ja eigenlijk moet oh. ik het ook winnen nou, als je dat goed vindt dan vind je alles van de Rolling Stones voor mij goed oh. ja ja dat ja, is het... echt echt de Rolling Stones plaat ja nou, ga ik toen bedenken. Wat is het ultieme Rolling Stone plaatje? Ja, ja. Ja. ja, Er zijn er meerdere ja, ja, Dus ja. Dat, dat zijn wel de honky tonk women, uh, jumping Jack Flash, en Oh ja, jumping. Jackfles, uh, Sympathy ook, ja. for ja. the devil. En ja, en uh, ja, Kimmy mag je zeker niet vergeten. Brown Misschien... Sugar is ook ook een denk ik. Ja. Ja. ja, Brown Sugar ook. Enige nummer wat uh, ja. of het enige, dus niet enige natuurlijk, maar dat is wel het eerste grote nummer waar Mick Jagger zelf mee aankwam. Dus maar Keith oh. Richards niet, uh, okay. maar echt niet nee, ik... mee aan kwam lopen en Keith Richards helemaal verbaasd was van, ja ik kan ook een goed nummer schrijven <laughs> <laughs> en dan ging het vooral om de riffen zo en nou uh, ja, ja en het met zelf... Uh, helemaal, okay. geschreven. Zo, nee wist ik ook niet. Brown well, Sugar, ja, hoe kom je dan zo goed? Dat mag helaas niet meer in deze tijd. Brown Sugar, dan mag je allemaal niet meer. Uh... Nee, nee, dat is politiek niet meer correct. Nee, nee dat is niet meer correct. <laughs> <laughs> dus dat speelden ze ook niet meer dit jaar. Nee? Nee. Kijk, oh. En dat vind ik echt wel een beetje jammer. Dat ja. de Rolling Stones daarvoor zwicht. Ja. ja. En ze zeggen zelfs, dat hebben andere redenen. Maar het lijkt er toch wel op dat ze onder druk... Oké. Okay. maar ja. hebben gezegd, nou we spelen het maar even niet meer. Ja. ja. Ja. En ik hoop dat ze gewoon de volgende keer wel weer spelen. Ja, dan ga je weer. Zeker. Ik vind je het niet een beetje een... Uh... Ja, aftakeling is een verkeerd woord, maar uh, het wordt wel steeds minder. Uh, ja, dat was ik uh, tot aan uh, uh, voor, uh, een jaar geleden met je eens. Ja. En ik heb ook eigenlijk gezegd na de laatste stadionconcert van uh, een paar jaar geleden en weer in de arena. Ik zeg, ik ga hier gewoon niet meer heen. Nee, nee. Want die show ken ik wel. Ja. En het wordt er niet beter op. En dat was ook een paar jaar geleden. Nou, hoorde niet bij hun allerbeste concerten. Mm -hmm. En ik ben wel de avond na, na de Arena-concert ook naar Arnhem gegaan in Gelderdoorn. Daar was het een stuk beter. Oké, okay. ja. Maar nog steeds, ik zeg: Nou, ik wil ze wel zien in maakt me niet uit, maar in een kleinere hal... in Ahoy of in de Sikkerdome... Of, uh, uh, of de Avas... natuurlijk ja. uh, ja, uh, tot een paradiso... het liefste, maar... Ja, ja. daar wil ik ze absoluut nog zien... maar in die grote stadions... denk ik, ik ga er ook mee stoppen. Ik was niet van plan kaarten te kopen. Heb ik dit jaar ook eigenlijk niet gedaan. Nee. Tot de vlak... Een, denk een week voor de show iemand me opbelde... van wil jij kaarten hebben? Want ik, ik wil mijn kaarten verkopen. Ah, en er waren dure ja. kaarten voor vooraan... En die kreeg ik voor een heel mooi prijsje. Oh ja. ja. En uh, dus stonden, gingen we er toch weer heen. Ja. Het kostte nog genoeg, want het is bizar veel geld ja. om vooraan te mogen staan tegenwoordig. Maar ja. uh, het was het dik waard. Ja. Uh, uh, ik, ik vond het ja. zo verschrikkelijk ja. goed weer. Ja. Zoveel beter als, als drie jaar geleden. Ja, wat leuk. Dat ik zeg: ja. volgende keer sta ik er weer. Oké. Okay. Al kost het me, het maakt me niet uit. Nee. nee. Maar uh, ik ben er weer. Ja.